5 uur, het NOS-journaal, Liselotte Thomassen. Beslissing Eredivisie valt op laatste speeldag. Ambassades Tripoli aangevallen door troepen Gaddafi... en aanhoudingen bij 1 mei-demonstratie Utrecht. In de eredivisie wordt de strijd om de landstitel op de laatste speeldag beslist. Twente en Ajax kunnen allebei nog kampioen worden. PSV niet meer, omdat Twente of Ajax op meer punten uit zal komen. Ajax won met 2-1 van Hiereveen. Twente versloeg Willem II met 4-0. PSV won met 2-1 van Vitesse. Op de laatste speeldag spelen Ajax en Twente tegen elkaar. Als Ajax wint, zijn de Amsterdammers kampioen. Twente heeft genoeg aan een gelijk spel. Willem 2 is gedegradeerd uit de eredivisie. De Tilburgers kunnen niet meer boven VVV eindigen. In de strijd om de play-offs voor Europees voetbal is Feyenoord zo goed als uitgeschakeld. Feyenoord verloor met 3-2 van VVV en blijft daardoor op de tiende plek staan. De nummers 5 tot en met 8 spelen om een plaats in de Europa League. Verschillende ambassades in Tripoli zijn aangevallen door de aanhangers van Gaddafi. Onder meer de Britse en Italiaanse ambassade raakten beschadigd. De ambassades stonden leeg. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Groot-Brittannië zette Libische ambassadeur het land uit vanwege de aanvallen. De Italiaanse regering noemt de aanvallen een daad van vandalisme. Bij gevechten in het Libische grensgebied met Tunesië... zijn in een Tunesisch dorp granaten terechtgekomen. Niemand raakte gewond. Bij de Libische grensplaats Wazim... vechten opstandelingen tegen de troepen van Gaddafi. Een deel van de granaten kwam aan de verkeerde kant van de grens terecht. De Tunesische douane heeft de grensovergang gesloten. Er zijn berichten dat de troepen van Gaddafi... ook de Libische stad Zintan bestoken met raketten. De NS is tevreden over het verloop van Koninginnedag in Amsterdam. morgens is twee keer aan de noodrem getrokken en liep een aantal mensen over het spoor. De daders zijn onmiddellijk beboet. S'avonds trok iemand in een stilstaande trein aan de noodrem. De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond tien uur bezig met het opruimen van de troep. Er zijn bijna 400 mensen mee bezig met 16 veegwagens, hoge drukspuiten en 20 vuilniswagens. Naar schatting wordt zo'n 185 ton troep opgehaald. In Amsterdam zijn op Koninginnedag 333 mensen opgepakt, vooral voor openbare dronkenschap en vernieling. Dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Israël schort de afdracht op van belastinggeld en douanerechten aan het Palestijnse gezag, totdat vaststaat dat dat geld niet bij Hamas terechtkomt. Israëlische minister Steinitz van Financiën heeft gezegd dat die maatregel een reactie is op de overeenkomst tussen Hamas en Fatah. Hamas gaat daardoor deel uitmaken van de Palestijnse autoriteit. De uitwerking van de overeenkomst tussen Fatah en Hamas moet woensdag duidelijk worden bij de ondertekeningsceremonie in Cairo. Minister Steinitz zei dat hij bewijs wil zien dat het belastinggeld niet ook naar Hamas gaat. In de akkoorden van Oslo uit 1993 is overeengekomen dat Israël sommige belastingen int voor de Palestijnen en dat geld later afdraagt. In Afghanistan heeft een jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Bij de aanslag vielen zeker vier doden, twaalf mensen raakten gewond. De Taliban kondigde gisteren een voorjaarsoffensief aan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen... en mensen die werken voor de regering. De Taliban bur raden burgers aan weg te blijven van legerbasis... vliegvelden, militaire konvooien en openbare bijeenkomsten. Bij een 1 mei-demonstratie in Utrecht zijn verschillende mensen aangehouden. Een groep van zo'n 250 linkse activisten werd door de politie tegengehouden bij station Zuilen. Ze waren op weg naar de binnenstad, maar droegen stokken en andere voorwerpen die ze als wapens konden gebruiken. Ruim 150 agenten en ME'ers hielden de demonstranten urenlang tegen. Dat leidde tot onrust in de groep. Nadat de politie iedereen had gecontroleerd op het bezit van gevaarlijke voorwerpen, kon de demonstratie alsnog doorgaan. De lancering van de Space Shuttle Endeavour is opnieuw uitgesteld vanwege technische problemen. De Endeavour zou afgelopen vrijdag beginnen aan zijn laatste vlucht, maar de lancering werd toen op het laatste moment uitgesteld vanwege problemen met de elektronische apparatuur. Omdat die nog steeds niet zijn opgelost, kan de lancering morgen niet doorgaan. De NASA heeft nog geen nieuwe datum gepland. De Australische wielrenner Cadell Evans heeft de ronde van Romandië gewonnen. Zijn leidersstruik kwam in de slotrit naar Genève niet meer in gevaar. De Duitser Tony Martin werd tweede in het eindklassement. In de ronde van Turkije was er een Nederlands succes. Kenny van Hummel won de laatste etappe. In de sprint versloeg hij de topsprinters, de topsprinters Krijpel, Petaki en Ferrer. De Rus Alexander Jefimkin won de ronde van Turkije. Het weer vanavond en vannacht is het helder, bij minima rond 5 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. AWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knopert-Ridderkerk en Knopert-Brechtseplein 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk. U hebt een AOW-pensioen en u gaat samenwonen.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 Het laatste uur langs de lijn op deze zondagmiddag. Zometeen gaan we terugkijken op het binnenlandse, het buitenlandse voetbal. Op alles wat er is gebeurd vanmiddag in de Eredivisie in de voorlaatste competitieronde. Eerst even de uitslag van de topper in Engeland tussen Arsenal en Manchester United. Het is daar 1-0 geworden door een doelpunt van Ramsey. Heeft dat al wat consequenties? Want Manchester ziet de ja. voorsprong op de nummer 2 Chelsea. Nu slinken tot drie punten. En volgende week is het in Engeland Manchester United tegen Chelsea. Het is weer open daar. Ja, we spelen ook wel eens vaker tegen elkaar. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, ook wel mooi. Eh, we gaan naar ons eigen land PSV. Deed wat het moest doen. Berg 1-0, Marcello 2-0, Lopez deed nog wel wat terug. Vitesse was de naam. PSV-Vitesse werd dus 2-1. Maar, maar, maar, doordat Twente en Ajax wonnen, kan PSV in ieder geval geen nieuwe titel meer halen. Tweede plaats blijft wel gewoon in zicht. Het zicht op die tweede plaats blijft intact. Jeroen Elshoff gaat praten met de trainer van PSV. En die luistert naar de naam Fred Rutte. De grootste teleurstelling? Uh, ja, maar die teleurstelling, die jouw. Vorige week al, uh, al gehad, hoor. En natuurlijk uh, is, is dit teleurstellend. Niet, niet onze wedstrijd vandaag, maar dat op de andere velden niet dat gebeurt wat je hoopt. Ja, want hoop is er toch stiekem altijd een beetje geweest, ja, denk ik. Tuurlijk. Turk is altijd nog een beetje hoop geweest. En ik heb, uh, ik heb net nog aan het einde van de wedstrijd nog wat, wat, uh, wat beelden gezien. En, ja, het had zomaar gekund. Je merkt het in het stadion ook. Het is een rare middag wat dat betreft. Ja, natuurlijk, de, de mensen volgen, volgen de, de, de uitslagen op de andere velden. Dat is heel normaal. En, en daar krijg je dan ook een, een reactie op. We krijgen eerst een positieve reactie we daarop. En daarna wordt het een beetje gelaten, ja. Jullie doen wat je, uh, ja. jullie moeten doen vandaag. Gewoon, nou ja, mag ik het gewoon noemen? Gewoon winnen? Nou ja, gewoon winnen en, en de drang om, om heel veel doelpunten te maken. En dat dan dat helaas niet lukt. Zeker in, het, in de tweede helft. Ik dacht dat we twee op de paal hadden, nog een kans hadden. En dan kan zo'n wedstrijd uh, mooi uitlopen na 3 zeg maar, uh, of 4-0. Want bij 3-0 is het namelijk helemaal gespeeld. En dan is het wel. Uh, ja, dan is het best wel uh, bitter als je dat wat uh, van ons werd gevraagd om te winnen. Dat hebben we gedaan. En dat dan de uitslag uh, aan de andere kant niet, uh, niet zo is zoals ik had gehoopt. Je zegt de teleurstelling hebben we eigenlijk vorige week al gehad. Ja. Uh, ik, ik kan me toch voorstellen dat als dit dan gebeurt dat, dat, uh, dat spelers er neergeslagen zijn. Hoe, hoe is dat gegaan in afloop? Ja, dat klopt. Dat, uh, je, je, je kan wel zeggen dat het... Uh, uh, het was al dood in de klikkamer, ja. Wat zeg je dan? Ik zeg dan beter uh, kan je dat niet zeggen, denk ik. Lijkt me ook moeilijk. Nee, Moeilijk, uh, moeilijk is dat niet, want uh, je, je, je zit in een, uh, in een emotie. En dan, en dan ga je een afweging maken van wat je gaat doen. En ik, heb de, ik heb de gasten een hand gegeven en niks gezegd. En uh, dit moeten ze zelf even verwerken. Ik wil toch even over jouw persoonlijke situatie hebben. Want dat gaat natuurlijk ter sprake komen. Je hebt uh, voor het tweede jaar op rij geen titel gewonnen met PSV.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 Nee, want ik heb mij alleen maar gefocust op, op dat waarvoor ik ben aangenomen. En dat is voor de eerste wedstrijd. En daar moet je je op focussen. En nu hebben we nog een wedstrijd te gaan. En dan kan je zomaar de tweede plek halen, je De Champions League. Dus en, en dat houdt mij meer bezig als al dat andere wat er, zoals jij, de vraagstelling maakt, doet. Denk je dat je volgend jaar gewoon nog trainer bent van PSV, laat ik het dan zo vragen? Nou, ik, denk, ik denk niets. Ik denk niets. Ik denk alleen... Ah, je denkt vast wel wat. Nou, ik, ik denk aan, uh, aan de korte toekomst. En dat is uh, richting Groningen. En dat, is, dat vind ik namelijk het allerbelangrijkste. Ja.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 Dat is niet altijd even makkelijk re relativeren. Als je de, een seizoen duurt namelijk... Uh, mijn voetbalwedstrijd als coach duurt namelijk uh, 34 wedstrijden. Nou, we hebben 33 gehad. En die 34 komt nog. Fred Rutte, die dus twee weken lang alleen maar gaat denken aan Groningen uit. Ja, uh, mooi gedachte. Goed, laten we maar zeggen. We gaan het hebben over FC Twente. Dat uh, winters met uh, 4-0 van Willem II. Ajax won dus ook vandaag. Dus het verschil tussen Twente en Ajax blijft één punt in het voordeel van de ploeg uit Enschede. En over twee weken, u heeft het al vaak gehoord, is het Ajax tegen Twente. Twente zou dus dan een gelijk voldoende hebben om de landstitel te prolongeren. Doelpunten voor Twente werden gemaakt door De Jong Douglas. Jelic van Willem 2 scoorde in eigen doel. En de 4-0 was van Jansen uit een penalty. De coach van FC Twente, Michel Predom, in gesprek met Jan Wolfs. Ik neem aan opgelucht dat er gewoon, gewoon is van Willem 2. Opgelucht? Ja, kijk, uh, natuurlijk weet je voor wat twee spelen. Maar we moeten gewoon normaal blijven doen. Het is niet toevallig dat we daar zijn. En uh, het is niet het moment om iets uh, nieuws te vinden. We moeten gewoon het spel proberen te spelen. En, en normaal als we scherp zijn en onze werktuigen voeren... gaan we winnen thuis tegen Willem II. Met alle respect natuurlijk. Was Twente scherp vandaag? Ja, uh, ik denk het wel. We hebben gezocht naar de opening in, de begin van de, in het begin van de wedstrijd. We waren misschien niet zo scherp op de tweede bal, die, die, die in het middenveld. Maar uh, we hebben wel opgebouwd en gezocht naar de opening. Dan zijn we heel rustig erin gebleven. Ik denk dat het ook belangrijk is dat iedereen fit is. En ook Ruiz met de wedstrijd steeds weer beter wordt, fysiek ook sterker wordt. Ja, logisch. En ik en, en, en, en, kan ook zeggen, Douglas, die, die ook lang tijd afwezig was door andere redenen. En uh, die, dat is niet voor niks dat we een voorbereiding doen van zes weken in het begin van het seizoen. Het is om de, om de spelers uh, klaar te krijgen. En als een speler in het seizoen uh, zelf veel traint, uh, je moet, je moet uh, wedstrijdritme hebben. Uh, daarom heb ik ook daar straks op een vraag geantwoord kijk, uh, ga, ga, ga je spelers laten rusten voor de beker uh, nee, de spelers moeten in de ritme blijven ja. dus gewoon sterkste opstelling tegen Ajax voor de beker ja, natuurlijk, natuurlijk een sterkste opstelling één dag is niet hetzelfde volgende dag maar je moet niet te veel uh, verandering, verandering verwachten PSV is afgevallen als het gaat om, om, om de titel. Hoe, hoe anders maakt dat deze, deze unieke slotfase? Eigenlijk... Uh... Ja, PSV is weggevallen voor de titel, maar eigenlijk is PSV er nog uh, voor de tweede plaats. Dus je, je, je kent ook het belang van eerst uh, of tweede te zijn wat betreft, uh, wat betreft Champions League of voorhand van de Champions League. Uh, en, en, en daarmee doet PSV nog mee. Uh, dus uh, dat blijft spannend op alles. Je kan niet zeggen, oké, okay, we zijn kampioen of tweede. Dat is nog niet zo. Uh, uh, maar we weten, als PSW wint, dat we of eerst zijn of derde. <lacht> dat is een beetje raar, maar zo is het. Um, twee, lijkt tegen Ajax. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar naar uit? Nu al? Ja, één een, een is een, op neutraal terrein. En. Uh, Eigenlijk voor, voor Twente, uh, als, je, als je een beetje verder nadenkt, twee gelijkspel zijn genoeg. <laughs> Want je kan ook winnen met penalties. Uh, en, uh, pardon, <coughs> kampioenschap, wedstrijd, een gelijkspel is, is uh, genoeg ook. Maar dat is niet onze gewoonte om zo te spelen. En ik denk dat het moeilijk is om... Uh, om te rekenen. Je moet gewoon spelen. Proberen die, die twee wedstrijden te winnen. Proberen zeg ik wel. Want uh, de tegenstander is sterk. Ajax uh, is sterk natuurlijk. Heeft heel veel kwaliteit ook. Ja, en, en laat ons hopen dat het lukt voor ons. In hoeverre heeft deze wedstrijd vertrouwen kunnen geven... voor die wedstrijden tegen Ajax? Dat je patronen terugziet, dat je ja, het, het, het sterke Twente weer ziet groeien. Ja, maar een thuiswedstrijd of een, of een wedstrijd op verplaatsing... of op nutraal tegen die dus, uh, uh, Sanders... ja, natuurlijk... Het is belangrijk om een, een mooie overwinning te boeken, maar dat geeft geen les voor, voor de volgende wedstrijd. We moeten weer scherp zijn en weer, Ajax is een tot al andere ploeg natuurlijk, en we moeten proberen klaar te zijn. Dus lessen uittrekken, nee alleen ja, het, het, het, het zeggen dat wij onze weg hebben vandaag gedaan, zo simpel is het. Baby, Je hoeft geen groot muziek het zijn te horen dat dit de vier was. Juist, juist. Willem II degradeert na 24 jaar in de Eredivisie naar de Jupiler League. In wedstrijd voordeinde is het doek gevallen voor de Tilburgers. Er werd met 4-0 verloren van FC Twente. Volgende week, of over twee weken speelt Willem II nog wel thuis tegen NAC des Keizersbaard... Want de achterstand op de nummer voorlaatst VVV is opgelopen tot zes punten. VVV won vandaag van Feyenoord. Willem II degradeert dus na een slecht seizoen. Vol heel slecht voetbal. Met ook veel pech. Scheidsrechtelijke dwalingen die allemaal niet uitvielen in het voordeel van de Tilburgers. Maar al met al is die degradatie toch wel een feit. En toch ook wel terecht. Jan Rolfs in gesprek met daarvoerder van Willem II, Evgeny Levchenko. Degradatie dan toch een feit? Hoe is dat? Ja, heel, uh, heel slecht gevoel eigenlijk. Het, ik denk dat wij nog niet helemaal beseffen dat uh, dat, uh, dat gebeurt eigenlijk, dat het feit is. Ik denk dat uh, als emoties allemaal ja, weg zijn, dan, dan voel je dat uh, volledig. En dan uh, ga je begrijpen dat je, dat je echt nu gedegradeerd bent. Want er was die opleving tegen AZ, hè? Daarom voelt het misschien nog een beetje onwerkelijk. Jullie hebben nog hoop gehad. Ja, absoluut. Ik denk dat wij tegen AZ een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En uh, dan zie je wel dat de hoop bij jongens... Uh, gaat... Hoop doet leven. Ja, absoluut. En... Uh, maar ja, dan, uh, dat, dat weet je dat je tegen Twente heel, heel weinig kansen krijgt. En dat was ook zo. Dat is absoluut een machine die uh, heel goed draait. Heel goed voetbalt. En uh, ja, daar moet je heel goed uh, iets tegenover zetten. En een beetje geluk hebben om uh, iets, uh, iets hier te creëren. Heb je nog de hoop gehad op een gelijkspel? Dat het lang, omdat het relatief lang 0-0 bleef? Ja, absoluut. Ik vond dat wij, uh, gezien dat wij weinig kansen creëerden, uh, toch wel uh, goed stonden. Ze hadden weinig kansen in, in de eerste uh, ja, 20 minuten, denk ik.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 Nou, ik, ik zou zeggen in eerste instantie natuurlijk dat wij begonnen zonder spits. Uh, want uh, als Frank de Mouche werd verkocht, uh, hadden wij in principe geen diepe spits. Dat is één van, van de redenen. Daarna is uh, uh, Pawel Wojtjanowski weggevallen. Uh, Joa Hakkola is uh, geblesseerd geraakt. Dus eigenlijk speel je voorin helemaal zonder spits. Uh, daarna, uh, ja, be sommige beslissingen vind ik uh, ook ja, niet helemaal... Uh,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 Kenny Levchenko dus gedegradeerd met Willem 2 En zelfs als Willem II het heel goed gedaan had, beter dan de 4-0-nederlaag... was het waarschijnlijk toch gedegradeerd. Want VVV won thuis van Feyenoord. En dat mag je verrassend noemen. Tweemaal Moussa, Wijnaldum en Kastanjos poetsten poetste dat weg. Uchebo 3-2, VVV Feyenoord. Toch een opvallende uitslag. Henk Kok praat daarover met de trainer van VVV. Die heet Willy Boeser. maar Henk zegt het netjes, hè? Uh, nou meneer Boest, de missie is geslaagd. Uh, geen rechtstreeks degradatie, maar uh, na competitievoetbal... ik denk dat dat de opzet is geweest uh, vanaf het moment dat u uh, ja, de taken van Jan van Dijk heeft overgenomen. Nou dat klopt precies. Uh, alleen het is uh, zo lekker als je dat op je eigen kracht doet. Uh, niet afhankelijk van Willem II en dat hebben we vandaag gedaan. Vond u het een goede wedstrijd van VVV? Nou, ik vond het een innoverende wedstrijd. De eerste helft was vrij mat. Ik denk dat de spelers last hadden van de warmte. Van beide kanten viel weinig te beleven. Er was wat controle bij Feyenoord, controle bij ons. Ik moet zeggen dat we een balbezit wel veel balbezit hebben gehad. Zeker omdat Feyenoord heel goed heeft gespeeld. Ik heb de PSV verwacht van, daar komt wat meer. Maar dat, dat viel mee voor ons. En de tweede helft, ja, zo wil ik graag elke wedstrijd spelen. Het ging op en neer. En dat, was, dat is mooi voor het publiek. En voor op de bank te zitten staat wat minder. Uh, u zult waarschijnlijk geen spelers uh, willen uitlichten... maar ik vond persoonlijk dat uh, Moussa en Oushebo... dat waren de twee uitblinkers bij VVV... en die waren ongrijpbaar voor de Feyenoordverdediging. Ja, onder rust had ik met name gehameld op... dat we gecontroleerd moesten blijven verdedigen... en dat Feyenoord moest komen. Dus er ligt heel veel ruimte achter hun defensie... en dat hebben ze uitstekend uitgespeeld. Dat is prima. Nu volgt de nacompetitie. De na-competitie met deze resultaten achter de boeg. Eerst had gelijk een spel tegen Herenveen en nu de overwinning op Feyenoord. Ja, dat, dat geeft hoop. Ja, dat geeft vertrouwen. Hoop hebben we altijd gehad, maar het geeft zeker vertrouwen, absoluut. Dit elftal, kan het nog beter voetballen? Dit elftal hoort eigenlijk wel thuis in de Eredivisie, is mijn indruk als het zo voetbalde als vanmiddag tegen Feyenoord. Ja, maar twee weken geleden was het anders. Ik sta met beide voeten op de grond en onze spelers ook. We weten dat het gewoon een heel moeilijk seizoen is geweest. Ik denk dat we voor onszelf hebben het maximale uitgehaald om die play-offs te halen.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 Die boezen dus uh, winnend. En naar de nacompetitie met VVV. En dan Feyenoord dan. Ja, Feyenoord. Want uh, dat verloor dus vandaag in Venlo met 3-2. En dat is een uh, pijnlijke nederlaag voor Feyenoord. Want ja, veel ploegen in die strijd op de achtste plaats... wisten niet te winnen, ook Utrecht won niet. Um, maar Herakles won wel en staat nu zowaar achter met 46 punten. Utrecht volgt op 44 punten. En Feyenoord heeft 43 punten met een doelstelde... dat behoorlijk slechter is dan uh, Herakles. Dus het wordt voor Feyenoord nog een lastige kluif... om uiteindelijk nog achtste te worden. Theoretisch is het nog mogelijk. 3-2 verliezen dus in Venlo. De trainer van Feyenoord zal niet blij zijn. Mario Been, in gesprek met Henk Kok. Mario Ben, ik heb de indruk gekregen tijdens deze wedstrijd... ik heb jullie gevolgd, een grote wedstrijd gespeeld tegen PSV met 3-1 gewonnen... maar dat VVV in deze wedstrijd veel beter besefte... waren voor voetballen dan Feyenoord. Nou, dan heb je het met name over de eerste helft. Ik vond ons de eerste helft onthutsend zwak beginnen. Nooit een duel winnen, geen tweede bal hebben. Geen besef waar een bal ging vallen. We hebben 200% kansen gehad. Ja, dan moet je gewoon scherp zijn om die bal erin te schieten. Ja, dan kom je met ene lachten uit het niets... Nou, dan in de tweede helft hoor je in ieder geval... hé hey jongens, zo kan het niet en we moeten verder en we moeten scherper. Nou, in de tweede helft, moet ik zeggen, heb ik een feind gezien... die in ieder geval uh, scherper aan de wedstrijd begon. Goed uh, terugkwam in de wedstrijd, elke keer weer vanuit een achterstand. Veel kansen hebben gecreëerd. Uh, alleen ja, als je zo verdedigt zoals ons de tweede helft... is het natuurlijk het met de kraan open. Heb je trouwens een verklaring voor die aanvankelijke... ja, slechte instelling? Want dat was het. Ja, nee, de slechte instelling. Het is, is uh, ongelooflijk als je heel de week ermee bezig bent. dat dit waarschijnlijk wel de moeilijkste wedstrijd zal worden. na zo'n geweldige wedstrijd die je PSV hebt gespeeld. Ja. Meer kan je daarin niet doen. En ik denk dat met name die groep daar een, een stap in moet maken. We kunnen we, alle aardig voetballen. Ze hebben allemaal heel veel voetbalkwaliteiten. Maar er moet ook iets inkomen van over en like mentaliteit. En dat is hetgeen wat ik vandaag gewoon gemist heb. Heeft de verdediging van Feyenoord nooit immer greep gekregen. of hebben ze wel ooit greep gehad op Oeshebo en op Moussa? Nee, ik moet zeggen dat die twee jongens voor ongelooflijk veel, veel dreiging zorgden. En uh, nogmaals, uh, dat is een kwaliteit van hun. Maar ik vind dat wij daar ook te weinig aan hebben gedaan om dat uh, uit te schakelen. Hè. Als je met name in, uh, in de tweede helft ziet, dan, uh, dan staat het gewoon goed. Geven we voetballend weinig weg. Alleen in de omschakeling vanuit spelervattingen van ons ja, staan we gewoon niet goed. En dat hebben we vorige week al een keer meegemaakt met de goal van PSV en nu weer. En als je zo verdedigt, ja, dan kan je ook niet winnen. Mag ik ook opmerken dat de er uitstekend van heeft geprofiteerd... dat Feyenoord veel ruimte weggeeft achter de verdediging? Nee, dat hebben ze goed gedaan, maar dat lijkt me logisch. Hè. Wij hadden niks aan een gelijkspel, dus we zijn elke keer blijven voetballen... om in die tweede of in ieder geval de, de volle winst te halen. Alleen dat was uh, genoeg geweest om aanspraak te maken op eventueel die achtste plaats. En, uh, dus ja, daarin hebben we het gewoon niet goed gedaan. En als je inderdaad, wat ik net al zeg, zoveel ruimte weggeeft... Ja, dan maakt VVV daar dankbaar van gebruik. Heb jij het derde doelpunt van VVV? Kun je dat nog uh, even terugtoveren? Uh, ja, maar, ik, die, uh, die maar ik, ik, ik dacht dat de verdediging bij hier echt stond te pitten, stond te slapen. Ja, ik moet het terugzien, maar dat had, had volgens mij te maken... dat van de Bal met zijn hoofd niet goed... De Vrij. De, de Vrij, en, ja. Krijgt hij de bal vrij aan de zijkant en dan hoeft hij hem alleen maar voor de goal te leggen. Maar nogmaals, we hebben met z'n allen gefaald. Het is niet één speler, maar ja, de eerste helft en de tweede helft is een te groot verschil. Wat hebben jullie weggegeven vandaag? Besef je dat? Op een gegeven moment stond ja, de concurrentie stond op achterstand. Nou, ik besef het heel goed wat we weg hebben gegeven. Als je ziet wat wij eraan gedaan hebben om na de winterstop weer in een situatie te komen waarin we nu zaten. En je geeft het zo makkelijk weg en met alle respect tegen VVV... Ja, dat verdient ook niet, maar ik denk dat dat ook uh, een beetje het, uh, het seizoen uh, met zich meebrengt. Ik ben over het algemeen geen man van de statistieken, maar weet je dat Feyenoord hier in 20 jaar niet heeft gewonnen? 20 jaar is Feyenoord niet in staat geweest om voor VVV te winnen? Nee, dat ja. nee, wist ik niet, maar uh, het is ongelooflijk vervelend en uh, zeker op dit moment. En zeker dat het vandaag dus ook niet lukte voor Feyenoord. AZ deed het wel goed, speelde thuis, tegen De Graafschap won met maar liefst 5-1. Holman, tweemaal Pelle en tweemaal x Er zijn bijna vierde zeker, maar bijna is nog niet helemaal... want Groningen won bij Den Haag, die kunnen het ook nog doen. Dus ook dat is nog niet definitief binnen. Siktorson, ik zei al, de maker van twee treffers... praat erover met Filip Koken. Was het net zo makkelijk als het eruit zag? Uh, nee, vond ik niet. De eerste helft was, was beter moeilijk, want ik... Maar we kwamen in, uh, ja, goed overheen en uh, ja, we waren ja, gelukkig 2-0 over uh, de eerste helft, dus uh, dat helpt. Jij maakt twee goals, dan word je er na een uur uitgehaald, een publiekswissel. Ben je er eigenlijk blij mee? Uh, eigenlijk wel, ja. Ik, was, uh, ik vond mijn uh, beetje voor de wedstrijd een uh, beetje stijf. En, uh, en dus goed voordat ik deze rust kreeg voor de volgende wedstrijd. ben ik dus klaar, meer klaar. Dus ja, het was een goede wissel. Een beetje stijf, zeg je. Dat was bij die doelpunten met name niet te merken. Nee, nee, nee. Was, ik kreeg goede bal bij doelpunten. En, uh, ja, het was... Het was uh, ja, ik zag er niet uit, maar uh, ja, ik voel me goed. Heeft het publiek nu het beste gezien van uh, Siktorson in Alkmaar? Uh, ja, ik denk het niet. Ik heb uh, veel meer, uh, denk ik... Uh, ik ja, kan het laten zien. Dus. Je kan nog veel beter? Ja, ik denk het wel. Maar uh, ja, dit is uh, mijn eerste seizoen. Dus uh, ja, ik wil gewoon dit goed afsluiten. En uh, volgend seizoen kijken uh, hoe het gaat. Is het voor jou gevoel zeker dat je hier volgend jaar weer speelt in Alkmaar? Uh, dat weet ik niet nog, nog steeds. Uh, ik heb geen uh, beslissingen beslissing genomen. En uh, ja, ik uh, wil uh, zo, zo snel uh, ja, als mogelijk uh, beslissingen nemen. Dus uh, ik ga even nadenken. Want je weet nu het einde van het seizoen nadert, nu wordt jouw naam bijna overal genoemd. Overal waar clubs een spits zoeken, hoor je ineens de naam Siktorson? <laughs> ja, dit, deze wil ik niet eigenlijk vragen. Ik, uh, ik gewoon doe mijn eigen ding. En uh, ja, als er als, uh, ja, belangstelling of zo is van mij, dan uh, dat is goed. als je het goed doet. Maar uh, ik blijf rustig. De vierde plek, is hij nu zeker voor je gevoel? Uh, nee, wij moeten gewoon de laatste wedstrijd uh, winnen. En uh, ja, ik, ik heb gehoord, uh, één punt is nodig. Maar uh, of het gelijk is, nou weet, dat weet ik niet. Maar wij, wij willen gewoon deze seizoen 4 vierde plek houden en uh, goed afsluiten. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, hier is Nanette Wel. De Verenigde Naties halen alle medewerkers weg uit de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de VN is het er te gevaarlijk.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 Bij een 1 mei-demonstratie in Utrecht is een aantal mensen aangehouden. Er ontstond onrust toen zo'n 250 linkse activisten... door de politie werden tegengehouden toen ze naar de binnenstad wilden gaan. De politie wilde eerst alle stokken en andere voorwerpen in beslag nemen... die als wapen konden worden gebruikt. Pas toen iedereen was gecontroleerd kon de demonstratie doorgaan. In Afghanistan heeft de jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Zeker 4 mensen werden gedood en er vielen ook 12 gewonden. En de gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig... met het opruimen van de rommel die achterbleef na Koninginnedag. Er zijn bijna 400 mensen mee bezig. Met 16 veegwagens, hoge drukspuiten en 20 vuilniswagens. Naar schatting wordt zo'n 185 ton troep opgehaald. Nou, dat waren de hoofdpunten. Het weer. Met Erwin Kool. Het is de zon overgroten, er waait een straffe noordoostelijke wind... en op dit moment is het 14 tot 19 graden, maar in de loop van de avond... dan zakt de temperatuur naar, ik denk, een graad of 12... op veel plaatsen Zo tegen middernacht. En vannacht zwakt de wind af en dan zakt de temperatuur nog verder. Ik denk dat op een aantal plaatsen in het binnenland nog maar een graad of 3 wordt... en hier en daar zal het aan de grond eventjes kunnen vriezen. Morgen overdag veel zon, in de middag misschien een paar stapelwolken... Uh, de wind die trekt weer aan tot windkracht 4 tot 6, net als vandaag. En het wordt morgen iets minder warm dan vandaag graad of 16. Dinsdag en woensdag zon overgroten. De wind zwakt wat af, maar de temperatuur gaat nog wat naar beneden. Het is middags een graad of 14. Maar in de loop van de week, dus dat betekent donderdag, vrijdag en zaterdag, met een blijvende zon, gaat de temperatuur weer omhoog. Drie minuten over half zes straks terugblikken op die dag in de Eredivisie waarop de beslissing nog niet viel. En hoe zit het met de land om ons heen? Buitenlands voetbal langs de lijn. En dat rondje beginnen wij in Engeland. In de Premier League is de spanning weer helemaal terug naar de nederlaag van Manchester United bij Arsenal vanmiddag. Ramsey maakt uit een hoekschop van Robin van Persie de enige treffer. Chelsea won gisteren dankzij twee omstreden doelpunten van Tottenham Hotspur... en het verschil tussen Manchester United en Chelsea is nu drie punten... met nog drie wedstrijden te gaan. En volgende week is het Manchester United tegen Chelsea. Arsenal is derde met zes punten achterstand op United. Mede dankzij een benutte penalty van Dirk won Liverpool met 3-0 van Newcastle United. En door die overwinning staat Liverpool nu vijfde. Een plek die recht geeft op Europa League voetbal. En dan gaan we naar Duitsland, het land waar... De beslissing viel, want Borussia Dortmund mag zich na negen jaar weer kampioen van de Bundesliga noemen. Dortmund won op eigen veld met 2-0 van FC Nuremberg en naast de concurrent Bayer Leverkusen verloren in de slotfase bij FC Kuln. Toen die uitslag uit Kuln bekend werd, kon het feest in Dortmund losbarsten. Al had trainer Jurgen Klopp zich een ander gevoel voorgesteld bij het behalen van het kampioenschap. Ich habe heute festgestellt, dass sich Meister werden anders anfühlt, als ich es erwartet, als gedacht hätte. Das ist mehr, hat mehr was von Befreiung, wenn ich ehrlich bin. Der Druck war immens, der uns auf uns gelastet hat und auf der Mannschaft gelastet hat, wie die Jungs damit umgegangen sind. Das ist verrückt. Ja, hij zegt, het heeft toch een ander gevoel opgeleverd dan ik ooit gedacht. Het was meer een gevoel van bevrijding. Want de druk op de jongs, hè, zijn elftal en hemzelf de laatste weken, was enorm. Met nog twee wedstrijden te gaan. Dus Dortmund kampioen en de strijd op de derde plaats. In Duitsland is ook nog spannend. Die plek geeft recht op het spelen van de voorronde Champions League. En Bayern München heeft na dit weekend weer de beste papieren. De ploeg van interimcoach Andries Jonker, daar is hij weer, won met 4-1 van Schalke 04. En het zag Hannover 6 0 ik heel verrassend thuis verliezen met 1-0 tegen degradatiekandidaat de Borussia. In Italië kon AC Milan dit weekend bij een nederlaag van stadgenoot Inter kampioen worden. En even zag het er gisteren ook naar uit dat die nederlaag er zou komen. Want Inter, zonder de geblesseerde snijder, kwam in de tweede helft tegen Cesena op 1-0 achter. Maar Pazzini bezorgde Inter met twee doelpunten alsnog de overwinning. Milan zelf won vanmiddag de thuiswedstrijd tegen Bologna... dankzij een vroege treffer van Flamini. Milan heeft acht punten voorsprong op Inter... met nog drie wedstrijden te gaan in Italië. Milan heeft dus volgende week aan één punt voldoende... om het kampioenschap binnen te halen. Drie dagen na die veelbesproken ontmoeting in de halve finale van de Champions League... verloren Barcelona en Real Madrid allebei in de Spaanse competitie. Beide ploegen spaarden veel spelers. En daardoor was er bij Barcelona bijvoorbeeld weer plaats in de basis voor Avelay. Maar de ploeg van trainer Guardiola kwam tegen Sociedad nog wel op een 1-0 voorsprong. Maar uiteindelijk ging de winst met 2-1 naar Sociedad. Barcelona nam dus geen grotere voorsprong op Madrid en geen voorschot op de titel... want eerder op de dag had Real al met 3-2 verloren van Real Zaragoza. Verschil tussen Barca en Real blijft nu 8 punten... Vier wedstrijden te gaan nog in Spanje. Ja, en dinsdag is het weer Barcelona Real Madrid voor de Champions League. De koffers zijn al gepakt. In de Schotse competitie won Celtic met ruime cijfers van Dundee United. Het werd 4-1. Interessant blijft het verschil tussen koploper Glasgow Rangers en Celtic één punt. Maar de Rangers hebben nog wel een wedstrijd meer gespeeld. ...na de andere mooie plaat, Adel met set fire to the rain. Wat een goal! De eredivisie. penalty goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met de koploper FC Twente. Het speelde thuis tegen Willem II en won met 4-0. Bij de rusten nog maar 1-0 door een goal van Luc de Jong. Na de rust Douglas 2-0. 3-0 werd het door Jelic. Willem IIer die scoorde in eigen doel. En 4-0 Theo Jansen uit een penalty. Veel bespiegelingen vooraf over een mogelijk kampioenschap. In Enschede was de opdracht in ieder geval duidelijk. De voorsprong op Ajax en PSV handhaven. En dan is Twente misschien wel kampioen. Super gezegd natuurlijk, maar de eerste overwinning is in ieder geval binnen. Willem II werd met 4-0 opzij gezet. Ondanks een wat stroef en gespannen begin. Daarover Luc de Jong. Ik weet niet, we kwamen er moeilijk doorheen op het begin. Gewoon. Kijk, we kwamen wel vaak, Rosales als vrij aan de rechterkant... en die kon ook wel vaak vinden, maar dan ja, hielden ze toch, ja, kantelden ze weer goed... en ja, maakten ze toch weer klein. We kwamen er moeilijk doorheen, denk ik, op het begin... Ja, daarna gingen we toch wat meer ja, bewegen ook op het middenveld en uh, voorin door elkaar. Ja, daar hadden ze denk ik wat meer moeite mee. De titelrace wordt in ieder geval ongemeen spannend... en over twee weken beslist in een onderling duel met Ajax. Volgende week staat ook nog de bekerfinale op het programma... tussen die twee ploegen, Ajax en FC Twente. Michel Prudom blikt vooruit op die twee ontmoetingen met Amsterdammers. Ja, één een, een is op een, uh, neutraal terrein en... Uh... Eigenlijk voor, voor Twente, uh, als, je, als je een beetje verder <laughs> nadenkt, twee gelijkspel zijn genoeg. <laughs> Want je kan ook winnen met penalties. Uh, <coughs> en, uh, pardon, <coughs> kampioenschapwedstrijd en gelijkspel is, is uh, genoeg ook. Maar dat is niet onze gewoonte om zo te spelen. En ik denk dat het moeilijk is om, uh, om te rekenen. Je moet gewoon spelen en proberen die, die twee wedstrijden te winnen. Ja, prudom En door het verlies van Willem II daar in Enschede en de winst van VVV. komen we later op terug. Tegen Feyenoord, is voor Willem II het doek gevallen. De Tilburgers spelen volgend seizoen in de eerste divisie. John Veskens, de interimtrainer, over de treurnis in Tilburg. Nou ja, het is natuurlijk, natuurlijk uh, wel een dieptepunt. Ook voor de club natuurlijk. Uh, nou, vandaag is het uh, definitief dat we gedegradeerd zijn naar de eerste divisie.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 Gaan we naar Herenveen ajax Eindigt uiteindelijk in 1-2, 1-0, Vairine. En vanaf de aftrap 1-1, Soleimani. En vanaf de aftrap naar rust, Christian Eriksen, 1-2. En Ajax blijft dus in de achtervolging op Twente. In Heerenveen behaalde de Amsterdammers dus zoveel als de zoveelste moeizame overwinning. En nadat Eriksen-Ajax direct naar rust op voorsprong had gezet... toen dacht van de boer toch heel even... dat het misschien toch nog een beetje een makkelijke middag zou kunnen worden. Ja, want toen waren ze rij voor de slachting. We kregen kans op kans. We konden steeds onze vrije middenveld zoeken, lopende mensen... Ja, het was eigenlijk wachten op de 3-1, 4-1. En, ja, en dan verplit je de kansen. En, en opeens kantelt zo'n wedstrijd weer. krijgen zij uh, hele goede mogelijkheden. En dan zijn ik blij dat we Kenneth op de goal hebben. Kenneth, Frank de Boer doelt op Kenneth Vermeer. De keeper die bij de tegengoal overigens niet helemaal vrij uitging. Wel mooi schot hè, van Van Varen, maar ging niet helemaal vrij uit. het vervolg redde hij een aantal keren prima. De Herenveen had Ajax dus echt veel meer pijn kunnen doen in die race om de titel. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Trainer Ron Jans over dit duel. Ja, het is een heerlijke wedstrijd. En, uh, ik heb als speler wel eens 5-5 uh, gespeeld uh, in de meer nog uh, tegen Ajax. Maar dit had ook wel 5-5 kunnen zijn. En, uh, wat het na rust uh, moeilijk had Ajax de wedstrijd kunnen beslissen. Maar uh, over de rest van de wedstrijd hebben wij denk ik uh, de betere kansen gehad. En uh, ja, bal op de paal. En uh, ik heb ook het gevoel dat er ook een, een hensbal uh, weer tussen zat. Maar we hebben, we hebben, ja, met de kansen hebben wij uh, te weinig eigenlijk uh, gedaan. Want in de lucht waren wij uh, waren we sterker. Dan de nummer 3 PSV. Het thuis tegen Vitesse... en won met 2-1 bij de rust 0-1-0 door een goal van Marcus Berg. Na de rust 2-0 Marcelo en 2-1 werd door Gordy Lopez... Door de overwinningen van Twente en Ajax kan PSV de titel definitief vergeten. Eindhovenaar kunnen volgende week onmogelijk bovenaan de Eredivisie komen... omdat Ajax en Twente tegen elkaar spelen. Waardoor één van die twee ploegen altijd boven PSV zal eindigen. PSV dus geen landskampioen. Van de andere kant, één van de twee ploegen Ajax of Twente... zal punten gaan verspelen. Als PSV zelf volgende week wint, wordt het in ieder geval tweede. In ieder geval, PSV eh, wordt geen kampioen. Trainer Fred Rutte over dat verwerkingsproces. Ja, maar die teleurstellingen. jouw.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 We hadden bijna alle seizoen een heel grote kans om verstand te maken. Dan moeten we een champion zijn. Maar ja, soms spelen we. soms we niet een heel goede kwaliteit. En dat is we veel punten tegen het lagere team Ja, PSV dus niet goed genoeg. Ondanks dat de ploeg op verschillende momenten in het seizoen bovenaan de ranglijst stond. PSV heeft volgens Ducak te veel punten laten liggen tegen mindere tegenstanders. AZ, de graafschap, werd 5-1. Sikterson 1-0, Holman 2-0, gaan we rusten. Sikterson 3-0, Pelle, kent u hem nog? 4-0, Pelle 5-0. En Joensleker voor deed wat terug voor de graafschap, 5-1. AZ werkt aan het doelsaldo om plek 4 in handen te hebben. En mocht er volgende week worden verloren, is er goed aan dat saldo Trainer Gert-Jan van Beek, vond overigens dat zijn ploeg... ondanks de 5-1 niet helemaal in die opzet is geslaagd. Nee, nou, je, uh, wij zijn wel een ploeg die, die gewoon uh, moet doorgaan. Want uh, ik vond ook uh, een kwartier voor uh, rust toen we uh, even wat temperden. Toen ging, uh, kwamen we ook uit ons spel. En dan kan de tegenstander scoren. En op dit moment is voor ons uh, Groningen de enige overbeleid concurrent. En op doelsaldo staan we plus twee voor. Dus de, de, de is, uh, ook daarom moet je aan denken, hè. Ja, ook daar moet je aan denken. NEC tegen Rode-ERC werd vanmiddag 5-0 in Nijmegen. Maar de rust onder 2-0 door de goals van Vlamings en Remy Amieu zijn eerste van het seizoen. En na de rust 3-0, 4-0 en 5-0 allemaal door Björn Vlamings. Roda kon weliswaar nog vierde worden in de competitie... maar NEC Roda was vooral het duel tussen de topscores. Björn Vlemings, hij won glansrijk van Mats Jonker... met Bullock in trouwens van Aro nog op het vinketaal. De spits van NEC scoorde vanmiddag dus viermaal. Vlemings werd in instelling gebracht door zijn ploeggenoten. Ja, waarom? Ik denk eh, iedereen wist ook dat Bullock in twee keer gescoord had. En, eh, als je, als je voorstaat dan kan je dat wel doen. En, eh... Ik zag ook John Gosses. Hij kan zelf schieten. Ik ben hem enorm dankbaar dat hij die bal afgeeft. Ik denk dat iedereen het deed. die deed ook. Leroy deed ook twee keer. Ik ben iedereen enorm dankbaar. Ik ben nu topschutter, Maar ik heb het te danken aan het hele team. Als ik binnen twee weken die titel grijp, dan weet ik veel wat ik moet doen. Maar ik heb het niet alleen aan mezelf te danken. Het was trouwens wel het demaske van Roda JC. En dat zijn we de laatste weken niet gewend van de ploeg uit Kerkraden. Trainer Harm van Veldhoven hoopt dat zijn ploeg nu wel wakker is geschud... voor de naderende play-offs. Soms is het goed om een keer een, een goede klap tegen je hoofd te krijgen... om weer eens wakker te worden. Uh, nu kun je hem incasseren, bij spreken. Uh, de kans op 10 gingen we in die play-offs. Uh, we hebben alleen proberen die druk op te houden. En dat is op zich fantastisch van waar wij komen. Want laten we laten het nu ook niet te negatief benaderen. We hebben inderdaad niet goed gespeeld, maar dat gaat over een hele competitie. En nu is het inderdaad zorgen dat je goed herstelt... En uh, dit soort zaken goed meeneemt en dan is het in de play-offs weer bovenop. Uh, en dan zijn we het aan onszelf verschuldigd om er ook een mooi einde aan te maken. Belangrijk voor die vierde plaats was ook ADO Den Haag... FC Groningen en Groningen won daar Glans Rijkert. Eindelijk 4-2 werd het dus voor Groningen. 2-4, dus de officiële eind, einduitslag. 0-1 Petter Andersson, Boejekien, we hoorden het al. 1-1, Stenman 1-2, Boejekien uit een strafschop 2-2. En dan rust Andermaal, Petter Andersson en Tom Hirarië. ADO Den Haag zakt dus verder weg op de rangles. 2-2 op de rangles. Twee weken geleden mocht die ploeg nog hopen op de vierde plek. Nu blijkt dat toch te hoog gegrepen. ADO staat zevende... John van der Brom zag dat zijn ploeg vandaag niet thuis gaf. Ik durf bijna te stellen dat we een complete off-day hadden. Dat er heel weinig spelers zijn die uh, hun normale niveau hebben gehaald. Uh, en dan, dan zie je dat je, he, als je goed speelt dat we het iedereen eigenlijk hier thuis zeker uh, moeilijk kunnen maken. Maar als we zoals vandaag een mindere wedstrijd spelen, of een slechte wedstrijd eigenlijk, dan, uh, dan zie je ook dat we van iedereen kunnen verliezen. En niks op af te denken op de goede en uh, ruime overwinning. Tegenover die oftee van ADO stond de mooie dag natuurlijk voor Groningen... waar een heel veel lukte volgens Pieter Huistra. Nou ja, het enige wat niet mee zat is dat we toch nog te gemakkelijk... die twee doelpunten weggaven. Uh, ja, en dat is dan jammer, want dan ga je met 2-2 de rust in. Dat was uh, totaal onnodig, vond ik. Excelsior tegen FC Utrecht werd 3-1 bij de rust. 2-0, 1-0, Roorda, 2-0, Bergkamp. 3-0, opnieuw Geert Arend Roda en 3-1 werden door de moerzen. Excelsior blijft dus verbazen. Utrecht kwam er in Kralingen niet aan te pas, werd met jaar verslagen. En daardoor blijft Excelsior hoop houden om de na-competitie te ontlopen. Achterstand op de Graafschap en Vitesse is geslonken tot drie punten, dus er is nog hoop. Het was al met al een mooie middag voor de trainer van Excelsior, Alex Pastoor. Ja, ik heb er uh, aan alle kanten van genoten. Ik denk de spelers ook. Het was een, uh, voor ons een hele leuke wedstrijd om te spelen. En, uh, en gewonnen. En, uh... Ja, misschien als je toch wat zeker wil zeggen. Dat, dat je had kunnen zeggen. Nou, misschien uh, een aantal doelpunten er nog bij. Maar uh, we hebben gevoetbald, zoals ik dat heel graag zie. Uh, en uh, volgens mij was het leuk om te doen en leuk om naar te kijken. Ja, iedereen een leuke middag. Behalve de tegenstander natuurlijk. Trainer van Utrecht, Ton Duchatigny. Nou, na deze wanvertoning uh, kan ik er weinig uh, goeds van maken. Je bent nu afhankelijk van, uh, van Heracles. Die zijn geloof ik over ons heen gegaan. Fijn dat we ook verloren worden. Ik. Maar na vandaag was het, was, was het wel heel erg dramatisch. Ja, zei Ton de Jatiné, en had gelijk, want Herakles ging er overheen... doordat ze wonnen bij NAC. NAC, Herakles Almelo, werd 1-2, 1-0, Amoa. Toen miste bijvoorbeeld Donny Gorten nog eens een strafschop voor NAC... in de 41e minuut, dat toen al een tijdje met tien man speelde... omdat in de 19e minuut V. Her al met uh, rood van het veld gestuurd werd. De wedstrijd kantelde ineens in de tweede helft. is 1-1 en Plet 1-2. Daarna werd Everton nog weggestuurd bij uh, Herakles twee keer geel in de 81e minuut. Maar de einduitslag was belangrijk voor die achtste plaats. NAC, Herakles en dan VVV tegen Feyenoord. Het werd 3-2 bij de rust 1-0 door een goal van Moussa. 1-1 na de rust. Wijnaldum, 2-1 Moussa, 2-2 Castaños en 3-2 werd het door Ucebo. Een verrassende nederlaag voor Feyenoord. Trainer Mario Been was ontevreden over hoe zo'n spelers aan de wedstrijd waren begonnen. Het is uh, ongelooflijk als je heel de week ermee bezig bent... dat dit waarschijnlijk wel de moeilijkste wedstrijd zal worden... na zo'n geweldige wedstrijd die je PSV hebt gespeeld. Ja. Meer kan je daarin niet doen. En ik denk dat met name die groep daar een, een stap in moet maken. We kunnen alle aardig voetballen. Ze hebben allemaal heel veel voetbalkwaliteiten. Maar er moet ook iets inkomen van over mijn en, like en dat is hetgeen wat ik vandaag gewoon gemist heb. Ja, die mentaliteit was er wel bij VVV en dus ook bij de trainer, Willy Boessen. Zijn ploeg ontloopt directe de degradatie. Boessen kan zich nu volledig met zijn ploeg gaan voorbereiden op de na-competitie. Ik sta maar beide voeten op de grond. En onze spelers ook We weten dat het gewoon een heel moeilijk seizoen is geweest.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 Brengt ons bij de stand 33 speelrondes geweest. Nog één te gaan, u hoort straks alle wedstrijden. De stand is 33 rondes gehad. Twente 71, Ajax 70 en PSV 68. Het zijn nog maar eens gezegd, PSV kan geen kampioen van Nederland meer worden. Maar winnen zijn hun laatste wedstrijd, zijn ze wel zeker tweede. Om de vierde plaats. AZ nu 59 punten en Groningen kan nog proberen. Twee punten, of drie punten achterstand en twee in zal De Groningen heeft er 56. Zes en zeven staat wel vast. Dat zijn Roda en Ado Den Haag rondom die achterstand. Plaats is het ook druk. Herakles heeft er 46. Utrecht is 9e met 44. En Feyenoord is 10e met 43. Dat kan allemaal nog theoretisch. Maar Herakles heeft daar dus nu de beste papieren voor. 11e is NEC 42. Die kunnen op vakantie bijna. Heren v met 40. Kan ook op vakantie. NAC. Zwakke tweede helft. 37 punten. Maar kan wel op vakantie. En dan 14e Vitesse. 35 punten. 15e De Graafschap. 35 punten. En die hebben nog steeds Excelsior in hun nek. Die 16e staan met 32 punten. VVV is. Is nu zeker na competitie 21 uit 33. En het zij gezegd de Roemruchtenclub uit Tilburg. Willem II degradeert naar de Jupiler League. Na 33 wedstrijden 15 punten. En dat is te weinig. Ja, eh, voor alle zekerheid zeker er even bij dat volgende week geen competitievoetbal is. Maar op zondag de bekerfinale tussen Ajax en Twente. Aftrap op zondag om 6 uur in de Kuip. En het programma dan voor de laatste speeldag, die wordt gespeeld op zondag 15 mei, is als volgt. Ajax tegen FC Twente om het kampioenschap van Nederland. Dan FC Groningen, PSV, Utrecht AZ, Roda JC tegen Heerenveen. Heracles Almelo speelt tegen ADO Den Haag. Feyenoord NEC, Vitesse tegen Excelsior. De Graafschap, VVV. En Willem II sluit de periode in de Eredivisie af met een thuiswedstrijd tegen NAC Preda. De mooie, deze prachtige voetbalmiddag eindigt natuurlijk gewoon met Let's Stick Together. natuurlijk prachtige ja. plaat van Brian Ferry, de <laughs> solo. Hij bij Roxy Music, maar deed de, hij solo. Heerlijke ja, plaat. Ja. Ik, ik meld u nog dat rustig bij Manchester City tegen West Ham United in de Premier League 2-1 is. En een van de twee goals voor City werd gemaakt door Nigel de Jong. Zometeen om 6 uur het uitgebreide NOS-journaal met Liesel Thomassen. Daarna om kwart over zes de collega's van de VPO met Instituut Itzerda. En vanaf 10 uur is langs de lijn weer terug Jeroen Stomporst. Praat dan met Ronald van der Geer. Over die mooie, mooie competitieronde. Vandaag de voorlaatste competitieronde. Waarin de beslissing om het landkampioenschap nog niet viel. Maar onderin wel. Willem II gedegradeerd. Willem II gedegradeerd. Volgende week dus de bekerfinale. Twente tegen Ajax om 6 uur. Volgende week zondag. En de week daarop 15 mei. Hou hem vrij. Wij zijn er weer bij. Van 2 tot 6. De beslissingen gaan vallen in de 34ste en laatste ronde van de Eredivisie. Bedankt voor het luisteren. Prettige avond.